Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden gooit de grens bij Mexico dicht voor migranten. Per dag komen er te veel mensen de grens over, vindt hij. En per dag mogen er nu maximaal 2500 mensen naar de VS, vertelt correspondent Rudy Bauma. Het gaat nu in. En nog nooit heeft de president van de Democraten de grens op zo'n drastische wijze dichtgegooid. Bovendien moeten immigratiediensten ook meteen in actie komen. Want het aantal migranten op een dag dat komt de laatste tijd geregeld boven die 2500 uit. Maandag waren het er bijvoorbeeld nog zo'n 3500. Er geldt een uitzondering voor minderjarigen die alleen reizen. En met Mensen met gezondheidsproblemen, die mogen ook als het maximale aantal is bereikt, toch de grens over. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest bij een woning. De klap was zo zwaar dat een kozijn uit de gevel werd geblazen. Voor zover bekend raakte niemand gewond, er is nog niemand opgepakt. Rotterdam wordt geregeld opgeschrikt door incidenten met explosieven. Eind mei raakte nog een man gewond omdat hij een explosief had afgestoken bij een woning... Op camerabeelden was te zien hoe die met brandende handen wegrende. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentie gevaarlijk wordt. Dat zegt een groep medewerkers in een open brief. Het bedrijf achter ChatGPT wil vooral veel geld verdienen, schrijven ze. Maar kijkt daarbij te weinig naar de risico's van de technologie. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is een mega operatie aan de gang. Al sinds gisterochtend zijn honderden mensen daar aan het werk om het voetbalstadion om te bouwen naar concerthal. En omdat moderne licht- en geluidsinstallaties nogal wat extra werk vragen, moet er hard worden doorgewerkt. De grootste uitdaging is eigenlijk om het binnen één dag weg te krijgen, wat normaliter wel lukt. Maar het lukt met dit podium niet. Dus wij zijn anderhalve dag aan het breken voordat de laatste staaltruc vertrekt. Vanavond speelt ACDC al in de arena. Daar komen dan meer dan 70.000 mensen. En het weer nog. Vanochtend in Limburg nog wat regen of motregen. Daarna droog en op veel plekken ook best wat zon. Het wordt 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad... voorzaken een file tussen de afgetaan van Hoorn en Purmerend Zuid... 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. De N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten... 2 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. De N201, de weg uit Hoorn-Hoofddorp... is in beide richtingen dicht bij Schiphol-Oost. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 on his own again talking on his phone again to someone who tells him that his balance is low he's got nowhere to go he's on his own again rock chick of the century is acting like she used to be dancing like there's no one there before she ever seemed to care now she wouldn't dare it's so rock and roll to be alone And they'll meet one day far the way and say I wish I was something more And they'll meet one day far the way and say I wish I knew you I wish I knew you before of someone doing Is ZFM. To celebrate Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een op de vier jongeren heeft een misdrijf of heftig verkeersongeval meegemaakt, blijkt uit onderzoek van slachtoffers op Nederland. Jongeren doen daar vaak geen melding van bij de politie, omdat ze zich schamen. De Amerikaanse president Biden komt met maatregelen om de instroom van migranten aan de zuidgrens te beperken. Boven de 2.500 asielzoekers per dag wordt er niemand meer in de procedure toegelaten. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest bij een woning. raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel vloog een raam compleet met sponningen uit de gevel. Het weer op het zuidoosten na is het overal droog en schijnt in delen van het land de zon. Het wordt 13 graden op de wadden tot 18 graden landinwaarts. Don't coming like a 106.9 6.9.